Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Ho, ho. Door al negens met het NOS Journaal. In de Haagse wijk Laak zijn afgelopen avond auto's in brand gestoken. Volgens getuigen werden ook spullen vernield. Er is veel politie en brandweer op de been. Agenten in de wijk controleren mensen op straat of praten met getuigen. Berichten dat ook de mobiele eenheid in Laak is, kloppen volgens de politie niet.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 I'm gonna Thank you.